Goedenavond, ik ben Kasper Kooi. Bij een demonstratie in de Haagse Vogelwijk is een agent gewond geraakt. Hij werd met een voorwerp op zijn achterhoofd geslagen. Acht mensen zijn opgepakt, ze worden verdacht van verschillende overtredingen. De demonstratie was tegen de mogelijke komst van een opvang voor honderden asielzoekers. Op de A2 tussen Roermond en Geleen is een auto over de kop gevlogen na een achtervolging. Drie inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij de grens met België negeerden ze een stopteken en probeerden daarna de Marussuset te rammen... Het is onduidelijk waarom de drie op de vlucht sloegen. De viering van het Chinees nieuwjaar in Den Haag heeft veel publiek getrokken. Er waren naar schatting 10.000 in Chinatown, dat in het centrum ligt. Het was een kleurrijk feest met dansende draken, muziek en vuurwerk. Het is voor de Chinezen het jaar van het paard. Dat staat voor vrijheid, energie en vooruitgang. En de koning en koningin hebben schaatsters Jorrit Bergsma... en Marijke Groenewoud gefeliciteerd met het goud op de winterspelen. Ze hebben het op sociale media over een sensationele slotmiddag van het schaatsen. Groenewoud kreeg na haar gouden race trouwens ook een huwelijksaanzoek van haar vriend. En ze zei ja. Dan nog het weer van weer online. Het is eerst nog even droog, later vanavond veel regen... en ook vannacht en morgenochtend is het nat. Morgenmiddag is het droger en dan maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op Slam. En dan je Slam verkeersupdate met helemaal niks te melden. Geen vertragingen. Maar wel, zometeen de boomroom, de allerbeste house in techno. En we hebben wat te vieren. Het is de 600 ste Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal geen aanbiedingen en geen kortingen.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 To that distant land Let me take you on the journey You guys ready? It's a room where the beat goes boom The Boom Room De 600ste De 600ste aflevering van The Boom Room Dankjewel dat je er weer bij bent en ik hoor je denken, eigenlijk hadden we nu in een loods moeten staan. Met Wajter, met Mees, met Miss Melera, met Elke Klein... en daar dan ergens uh, komende woensdag uit moeten komen of zo. Maar we hebben dit jaar ook het 12,5-jarig jubileum van de Boom Room. En zo'n 12,5-jarig huwelijk, dat hoor je tegenwoordig niet zo vaak meer. is dus we bewaren hem nog even. Maar we gaan het zeker vieren dit jaar. Een groot Boom Room Feest alleen nog een locatie komen waar ze zo gek zijn om ons in te laten, maar uh, dat gaan we regelen voor je. Als je suggesties hebt wie er echt bij moeten zijn, stuur het even via de Slam-app of uh, reageer hieronder als je op Soundcloud luistert. Want het gaat er echt komen, dat beloof ik. Maar goed, je wordt maar één keer 600 en uh, dat gaan we zeker niet aan ons voorbij laten gaan vanavond. Dus in de studio Tonno Disco doet morgen 10 uur thuishaven en vanavond is al een uur... Op de radio. Om 11 uur hoor je Bospriester. En de eerste vanavond is selected voor Heinmoesie. Show en Porta. Als we allemaal weer in ons pak rondlopen en de lente begonnen is, je hoort hem alvast in de Boom Room. De allerbeste house en techno. Deze heb je misschien al veel op de dansvloeren gehoord. Gisteren kwam die eindelijk uit. Fedele en Gentle Dance. Zomerdip. Dat heb ik nou nog nooit gehad. <laughs> maar dat heeft hij vaak omdat er dan weinig goede muziek uitkomt. Dan heeft hij iets op bedacht. Hij brengt zelf een album uit deze zomer. En dat doet hij met Trick, een nieuw project dat ze gestart zijn. Trickson, een van de singles, is deze. En die komt volgende week uit. We worden Workout. workout. Yeah. Het epicentrum van de dans. Het is de zaterdagavond van Slam. Met de Boom room. Fala gaat verschrikkelijk hard. Hij heeft weer een nieuwe samen met Benja en Sam uit België. You got what I want. Hoi zo meteen. Ook de nieuwe LED komt eraan en dit is Timelapse lapse The memories. Delmar. Verdoemd daar de plek op Ibiza waar je vroeger prachtig de zon onder kon zien gaan. Tegenwoordig zie je vooral uh, Britten daar onderuit gaan. Een uh, vrij toeristische plek geworden daar. Maar wel een legendarische classic en uh, een beetje een nieuw jasje gestoken. Everything is Delmar. Je hoorde everything is art. Dit is de opslam. In een beetje rivaliteit, het mag best wel. Belgen zijn lekker bezig. Sam uit België gaat echt de hele wereld over. En nu werkt hij samen met gasten uit Nederland die weer heel lekker gaan. Frank Fala en Benja, een nieuwe You Got What I Want. You Got What I Want We'll vale. vale. beste, House en Techno. De 600ste Boomroom. Zometeen. Een nieuwe wegtrek. Als je suggesties hebt, een track die je echt moet delen. Mooie momenten op de dansvloer. Stuur het via de Slam-app. Dus via de Slam-app of via Instagram at Komt eraan. De wegtrek zometeen. Nu even vooruit lopen. Een track die pas volgende maand uitkomt. Op Ajuda Deep. Casper Koman. bijna 9 uur. Tijd voor... Marco. Goedenavond. De 600ste boomroom. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoeveel uh, keer ben je erbij geweest, denk je? Van de 600? Nou, toch wel de helft. Ja, ik vind dat een hele score, een mooie score eigenlijk. Ja, ja, zeker de eerste twee uur. Uh, wat goed, wat goed. Um, Hé, hey, het is bijna 9 uur. Uh, tijd voor... De Wegtrek. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, ik uh, was geïnspireerd tijdens een uh, set van uh, Olivier Wijter. Ja. En uh, ja, dat nummer uh, heette 2000. Ja. Die was nog niet zo heel oud. Uh -huh. Ik ben toen gaan uh, kijken wat die, wat, die, uh, ja, wat die twee mensen nog meer gemaakt hadden. En toen kwam ik bij dit nummer uit. En deze is wel heel erg mooi. Hoe heet die? Felicit met Hij hey, We gaan hem draaien als uh, de wegtrek in de 600ste boomroom. Ja, perfect. 600se Boomroom. En de wegtrek voor Tralucid and Calling. Mocht je ook suggesties hebben? Uh, als je via Soundcloud luistert, kan je hier even reageren. En uh, anders via de Slam-app of uh, op Instagram. At TheBoomroomOfficial. De allerbeste house en techno. De nieuwe Solomon komt eraan. En ook Frenkie Rizzardo en Joris Voorn. Binnen De mm, Burger King Hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef.